Ik wil jullie eerst een verhaaltje vertellen van Mozes en um, die uh, uh, Midianitische herder. Ken jullie dat ja. verhaal van? Uh, Mozes en de Midianitische herder Er was één Midianitische stam Jetro had één Midianit Er waren nog veel meer stammen van de Midianiten Dus die hadden allemaal uh, uh, Jetro die lag een beetje moeilijk Dus de andere herders van de andere stammen Die hadden het niet op zijn dochters Weet je wel En die joegen ze weg steeds Bij de put Zodat zij eerst konden met uh, hun herders En dus Mozes toen die daar eerst aankwam in Midian Die joeg die herders weg En een uh, van die herders die dacht Halleluja dit is volgens mij, dit is volgens mij, hier is iets gaande. En die uh, denkt, die, die, die, die Mozes, volgens mij stond God achter hem. Ik ga God dienen. En, uh, en uh, op een goede dag uh, komt hij Mozes tegen, jaren later. En, uh, en Mozes die staat met zijn kudde, uh, die is met, met zijn uh, kudde, uh, herder en... Uh, uh, en deze Midianite zei, die komt hem tegen en die zegt, hé hey Mozes, jij bent degene die mij toen weggeleid heeft. Weet je wel dat de Heer een instrument was? Dat jij een instrument was in de hand van de Heer? Want ik volg hem nu. Ik volg God. Oh ja, zegt Mozes. Nou, dat uh, ben ik toch wel eens benieuwd wat jij van God vindt dan. Uh, hoe doe je dat dan, God volgen? Nou, zegt hij. herder, ik, uh, ik, uh, ja, elke avond hè, dan maak ik dan, melk ik mijn schapen en mijn geiten. En dan leg ik een, een schoteltje met melk, zet ik apart, zet ik hier op deze rot, zie je daar. En, en dat geef ik aan God. Oh, denk Mozes, hoe moet ik dat nou vertellen? Uh, God is geest. Uh, moet je luisteren, zegt hij. Uh, dat vind ik heel mooi dat je dat probeert, maar ik denk dat je het niet helemaal goed doet. Ja, want God is geest. Die, die kan jouw melk niet drinken. Dus je kunt niet melk aan God geven. Dat, ja, maar dat, die, de herder, het media die zegt: ja, maar moet je luisteren, Mozes. Elke ochtend kom ik hier terug en is het scholdertje leeg. Wil jij soms beweren dat God het niet van mij aanneemt, dat God het niet opdrinkt? Ja, zegt Mozes. Dat, uh, dat wil ik uh, zeggen. Ja, want God is geest. Die kan toch niet melk drinken? Ja, maar zegt die herder, nu gooi je helemaal mijn wereld in de war. En ik, uh, weet je wat? We gaan vannacht kijken wat er dan met die melk gebeurt. Ja, dat is een goed idee, zegt Mozes. Laten we het maar kijken. Dan hoop ik dat jij je lesje leert, dacht hij bij zichzelf. En toen gingen ze zitten hoor achter de struiken. En uh, dan zat Mozes en die medianitische herder en ze hadden het schoteltje melk neergelegd. Uh, en, uh, en, uh, en het wordt donker en de maan komt op. En uh, ze kijken tussen de struiken heel stil hoor en uh, nou afwachten, hè. wat zou er gebeuren ja, en op een gegeven moment bewegen de struiken hè. aan de andere kant komt een vosje zo, heel voorzichtig kijken zo. en die loopt naar die melk en die likt die melk op en gauw weer wegwezen en Mozes zat lekker achter die struiken <laughs> ja. ik had het je gezegd hè? en die, die Midianitische herder ja, je hebt gelijk God is geest, ja. ja. En uh, hij loopt weg. En de volgende dag... ...komt God uh, Mozes tegen. En die vraagt uh, aan Mozes. Mozes, wat heb je nou gedaan? Wat heb je nou gedaan? Wat, ik, ik heb hem iets over u geleerd. Ik heb, dat is toch goed. Ik heb hem iets geleerd over u. En nu weet die man... ...die weet nu dat u geest bent. Dus hij is... Uh, Toegenomen in kennis, hij is gegroeid in kennis ja maar zegt God tegen Mozes dat wilde ik eigenlijk niet dat je hem dat leerde want elke dag gaf hij mij een schoteltje melk en stuurde ik dat vosje om mijn melk op te drinken en nu doet die man dat niet meer er is een hele diepe les in dat is een chassidisch verhaal een chassidisch verhaal. Dat vind ik zo mooi. Want ik wilde nagaan denken over herders naar Gods hart. En ja, die, die herders naar Gods hart. Die hebben ook de barmhartigheid van God. en de liefde van God. en de genade van God. En we vinden daar een aantal voorbeelden van in de Parishat vanmorgen. Daar wilde ik eigenlijk over nadenken. Die herders naar Gods hart. Een tekst, deze komt niet uit de Parashat, maar uh, hier staat die term, herders naar Gods hart, in Jeremia, Jeremia 3. Keer terug, afkerige kinderen, spreekt Yahweh. Want ik heb u getrouwd. Ik zal u nemen, één uit de stad en twee uit de geslacht, en ik zal u naar Sion brengen. Daar zal ik u herders geven naar mijn hart. Die zullen u wijden met kennis en verstand kennis, dat is dea, dat gaat, uh, komt uiteindelijk van daar vandaan, het kennen en doorgronden als wij zijn Torah kennen en zijn leer doorgronden, dan uh, hebben we zijn kennis en die herders hebben dat dus, de herders naar Gods hart hebben die kennis van hem, en verstand sakal, dat is eigenlijk, verstand is niet zo'n goede vertaling, sakal wordt uh, voor het eerst in de tuin van Ede gebruikt en dat betekent wijsheid wijsheid het is niet alleen kennis die we moeten hebben, DA, de, uh, een ideeën van hem. Maar we moeten ook de wijsheid hebben, zoals God eigenlijk aan Mozes leerde in de woestijn. Wijsheid is om de kennis dermate te gebruiken, dat hij er te, vervolgen te ontplooien komt. Amen. Ja, wijsheid is om de kennis te, tot ontplooiing te laten komen. Ja. Ja. Ik zal u herders geven naar mijn hart. Maar welke herders gaat dat om? Wie zijn die herders naar Gods hart? En uh, ik ga jullie gelijk het antwoord geven. En uh, dan gaan we kijken in de parasha. Gaan we gewoon wat dingen lezen. Hoe God herders opleidt. Ik denk dat er twee soorten herders zijn. De herders totdat de Messias komt. Totdat Yeshua terugkomt. En de herders die Yeshua zal geven. Die God zal geven. Als Yeshua terugkomt. Als de Messias komt. We hebben een aantal voorbeelden van in de parasha van deze week. Dus ik wil ze gewoon uh, daar wat over gaan lezen. En dit gaat vooral over de herders. voordat de Messias komt om Israël te stellen. Dus de herders. De, de Torah hè, die is gegeven. En dan reis Israël van Egypte naar het beloofde land. En dus ze hebben er veertig jaar voor nodig om Israël achter zich te laten. Uh, ik denk, uh, nou, uh, dat hebben wij uh, ook wel eens nodig. Uh, we, hebben soms, we dragen soms veel meer van Egypte in ons mee dan we altijd dachten. En dan komen we daar bij de grenzen van het beloofde land. En dan stopt de Torah. Dat is wel bijzonder. Mozes sterft. En de Torah houdt op. De Torah... ...is gegeven tot aan de grens van het beloofde land. De Torah is ook gegeven tot aan de grens van deze tijd. Tot aan de grens dat de Messias komt. Als de Messias komt verandert alles. Dan gaat het koninkrijk van God beginnen. En dat is nu nog niet begonnen. Het koninkrijk van God is nog niet begonnen. Dat begint pas als de Messias komt. Dan vestigt hij het koninkrijk van God... En dan zal hij de herders naar Gods hart zenden in de wereld. De herders naar zijn hart, die niet falen. Mozes heeft gefaald. Het was, ik, ik, Je moet die, dat falen is zo klein, hè, op, op zo'n volmaakt leven in feite. En zo'n volmaakte bediening. Maar hij heeft gefaald. Dus je hebt herders naar Gods hart. Tot, dat het koninkrijk van God aanbreekt... en de herders naar Gods huid, die komen als Gods koninkrijk aanbreekt. Dat is mijn geloof. Dus ik denk ook dat dit gaat... op het moment... Kijk, we zitten nu in deze fase. Keer terug afkerige kinderen, spreek Jalen. En Joden keren terug naar Jeruzalem. En wij keren terug naar de Torah, halleluja. En ik zal u naar Sion brengen. Dat zegt Hebreeën ook, Hebreeën 10 of 12... daar in de buurt. Jullie zijn verzameld voor de berg Sion... En daar worden we inderdaad verzameld. Eén uit de stad, twee uit de geslacht. En ik zal u herders geven naar mijn hart. De zuivere herders naar mijn hart. Die zullen u wijden met de zuivere kennis. De, de, in Job staat zo'n mooie term. Deim, temim. Zuivere, onbesmette, volmaakte kennis. Die is er nu nog niet. Die komt pas als de Messias komt om Israël te stellen. Maar nu zijn er ook herders gegeven en uh, drie herders zijn wel heel bijzonder uh, Mozes Elia en Yeshua die zien we in de, op de berg de verheerlijking zien we drie, drie herders eigenlijk uh, en de discipelen als ze ze zien dan denken ze wauw en dat vind ik zo'n mooi beeld Mozes, Elia en Yeshua Eén ding hebben ze gemeen uh, uh, Mozes die ging de wolk in op de berg en die sprak met God in de wolk en die nam Jozua mee en Jozua bleef wachten want die ging niet de wolk in die bleef bij de deur, bij de ingang eigenlijk wachten Mozes ging de wolk in en Elia ook die ging, letterlijk werd hij opgevaren in de hemel en ging letterlijk de wolken op en Yeshua ook toen Yeshua is opgevaren ging hij ook op de wolken de wolken des hemels er zijn, zijn drie heel bijzondere herders Heel bijzondere is. Daar kunnen wij niet aan tippen. Daar hoeven we ook niet aan te tippen. We mogen ze als voorbeeld zien. Ze zijn ook gegeven als voorbeeld. Ze zijn ons als voorbeeld gegeven. En daarom wil ik een stukje uit de parasha lezen over Mozes, hoe hij tot herder geroepen wordt. Uh, Exodus 3, vers 1 tot 6. Ik uh, zal hem uit de parasha lezen. Mozes... Het betekent redder of uittrekker. Het heeft ook een uh, Hebreeuwse stam. Masha. En dat betekent redden of uittrekken. En uh, dat is zo. Hè, met als als, uh, als het, het Hebreeuws een leenwoord uit, uh, uit het Egyptisch of uit een andere taal neemt. Dan uh, voegen ze dat zo dat het ook een Hebreeuwse betekenis heeft. Dat komen we later in de parasha. wordt ook van... Uh, we nee, hebben vorige week gedaan over uh, farao. Dat is ook zo'n bijzonder woord. Komt uit het komt uit het Egyptisch natuurlijk. Maar uh, heeft ook een Hebreeuwse betekenis. En dat is met Mozes ook. Redder of uittrekker. Hij hoedt de kudde van schapen en geiten van zijn excellentie, je godsvriend Reuel, zijn schoonvader, de priester van Midian. Hij leidt zijn kudde naar het achterste deel van de wildernis. Uh, want daar was hij niet maar zomaar. Dat verhaal van die herder met die Midianitische herder, dat gebeurde ergens tussendoor. Dus, dus hij, was, hij kwam er niet zo op deze plaats aan, aan de achterste einde van de wildernis. En daar komt hij op een goede dag en heeft hij veel lessen geleerd aan bij de godsberg uitgedroogd. Horeb. Die plek, dat is eigenlijk de plek waar God zijn hedders roept. Die plek staat symbool voor de plaats waar God zijn herders roept. Kijk maar, want Jefta is, gebeurt ongeveer hetzelfde mee, hè? In, in Richteren. Die, die wordt uitgestoten uit zijn dorp, wordt veracht. En, want het is een barstaat. En waar komt hij terecht? Ergens in de wildernis, met een stel bende, met een bende criminelen en leeglopers om zich heen. Nou, dan kunnen we van je zeggen, nou, dan halen we onze neus voor op, hè? Maar daar wordt hij geroepen. Helemaal op de achterste plek van de samenleving. Veracht door mensen. Dat is een plaats, als je daar komt... ...dan heb je niet meer een, een economische status om voor te leven. Dan heb je niet meer een, een goede naam te verdedigen. Dat is daar word je op de knieën gebracht. Zoals Jacob eigenlijk in Genesis 32. Dan komt hij terug uit, uit ballingschap wordt hij achtervolgd door Laban en voor hem komt de Ezou van twee kanten belaagd Allebei, ja, een broeder uit het huis van zijn moeder en een broeder uit zijn eigen huis twee, twee, familie komt op hem af van twee kanten om hem een kopje kleiner te maken en dan midden in de nacht valt hij op zijn knieën en dat is wat hier met Mozes gebeurt Dit is, dat is die plek die, die hiermee gesymboliseerd wordt eigenlijk hij valt hier op zijn knieën en hij worstelt met een engel van God hij worstelt met een engel van God. Maar hij stopt niet meer worstelen. Hij zegt niet, ik geef het over. Nee. Hij zit door. Hij worstelt. Want God heeft hem geschapen. Ik ben een mens. Ik ben een mens van u. U hebt mij geschapen. En u hebt mij mijn karakter gegeven. Mijn identiteit gegeven. En dan komt hij op zijn knieën terecht. Uiteindelijk. Want op een gegeven moment wil die engel maar vertrekken. Want hij ziet dat hij hem niet kan overwinnen. En hij zegt Jacob, nee. En hij valt op zijn knieën. En dan stelt de engel hem de vraag waar het om gaat. Hij zegt, wie ben je? En waarom gaat het nou daarom? Nou, jaren geleden, toen had Jacob ook op zijn knieën gezeten. En toen had hij een geitenvel om zijn armen. En toen zei zijn vader tegen hem, ja, ik weet echt niet wie je bent. En toen zei hij uh, zoveel als, ik ben Ezo. En nu, nu, zit hij, nu zit hij hier weer op zijn knieën. Wat zou hij nu zeggen? Hij zegt, ik ben Jacob kijk mensen, mensen willen, willen liever gewoon hun leventje leven en dat is ook de verleiding vandaag we hebben een economie, daar kun je je gewoon in, in, in aangeven, je, je hebt je cv, je, hebt je, je kunt makkelijk je kunt daar zo je weg in vinden en dan kun je een naam verwerven, je kunt een carrière krijgen je kunt geld krijgen, je kunt de toekomst krijgen, man het is nooit zo makkelijk geweest maar de mensen die de strijd aan durven gaan, de strijd van het leven die zeggen van God heeft mij geschapen uh, He? En die mensen die gaan de strijd aan. Die laten de wereld eigenlijk in feite hun weg gaan, maar zij willen de, de waarheid weten over God, over Yeshua. En ze blijven strijden. En dan komen ze daaraan. Dan komt Mozes daaraan in het achterste deel van de wildernis, bij de godsberg uitgedroogd. Hoor heb. Horeb heeft ook nog een andere betekenis. Horeb uh, is, uh, uh, de, het is maar net hoe je de puntjes zet, je kunt er ook gerf van maken. Als je de puntjes net iets anders zet, betekent het hetzelfde. Horeb is eigenlijk een andere manier van punctuatie van gerf. En gerf, dat vinden we in uh, Genesis 3 voor het eerst, dat is een zwaard. Dus horeb kan uitgedroogd betekenen, maar betekent ook zwaard. Mozes, hoe wordt die man geroepen? Nou, hij komt daar als hij gestreden heeft als hij op de knie is van God. Als hij alle in de woestijn wordt je, word je overgeleefd aan de elementen. Hè? Dan heb je niet de voorzieningen van Egypte. Om, om jou te helpen. En als we Hem volgen, als we God volgen, als we Joshua volgen, dan komen we door die woestijn heen. Want Hij wil ons door die woestijn heen hebben. Dat, is, dat, is, dat wil hij. Hij wil dat we de worsteling aangaan en onszelf vinden als Jacob en niet als Ezou. Ezou staat eigenlijk voor het masker. We moeten geen masker opzetten. We moeten onszelf zijn. We moeten zeggen, ja heer, ik ben Jacob. Ik ben Kees. En dan is hij daar in het achterste deel van de woestijn, Dan ziet hij die berg Horeb, zwaard. En dan ziet hij een brandend vuur en een struik die niet verteert bij, waar? bij de berg van God hebben is zo'n mooi uh, wat ziet hij? wat ziet hij, lieve mensen? wat ziet Mozes? een zwaard bij de berg van God en een brandend vuur wat ziet hij? waarom wordt dit de berg van God genoemd? God openbaarde zich hier een plaats waar God zich openbaart en uh, waar een zwaard en een vuur is. Hij ziet hier eigenlijk hetzelfde wat Adam zag toen Adam uit de tuin gestuurd werd. En hij draaide zich om en hij zag een brandend zwaard en de aanwezigheid van God daarachter. Heb je dat wel eens gezien? De cherubim. Kijk maar. Dan verschijnt een malach, Yahweh, aan Mozes, een engel van Yahweh, in een brandend vuur dat de doornstruik aangrijpt. Mozes komt door die worsteling aan te gaan in het achterste deel van de woestijn met zijn kudde. En hij ziet een open weg, hij ziet, een, open weg, hij ziet een weg naar de tuin van Ede, hersteld op de plaats waar de mens bedoeld is. Mozes kijkt en hij ziet de doornstruiken branden. Het alledaagse beeld grijpt hem aan. En terwijl hij blijft kijken, ziet hij geen vertering van de doornstruik. Dan begeeft Mozes zich naar het vuur en mediteert op dit vreemde verschijnsel. Waarom, waarom verbrandt de brandende doornstruik niet? Hij ziet: wat, wat is dit? Als Yahweh ziet dat Mozes zich naar het vuur begeeft om het te bekijken en erover te mediteren, spreekt hij hem aan vanuit het midden van de doornstruik. En Yahweh zegt, Mozes, Mozes. En hij antwoordt, hier ben ik. Yahweh zegt, kom niet dichterbij en doe de sandalen van je voeten. Want de aardbodem waarop je staat is één met jou, heilig. Wat is hier aan de hand? Mozes die hier staat daar, hè? Je, moet het, je moet het beeld eigenlijk helemaal voorstellen. Met zijn kudde is hij naar het achterste deel van de woestijn gekomen. En daar ziet hij de berg van God en een brandend braamstruik. En die berg van God die heet Zwaard. En dan spreekt God tot hem vanuit het vuur. Ik zie, het is precies het beeld van die Gerub die aan de, aan de weg staat naar de tuin van Ede. En die zegt, ik sta hier, die is daar neergezet. Die Gerub was er neergezet om, om de... Waarom? Waarom was die Gerub er eigenlijk neergezet bij dat pad? tuin tuin te bewaken. Ja, niet om iedereen een kopje kleiner te maken die daar kwam. Maar om een tuin te bewaken. Om de toegang te versperren. Maar hij heeft het pad niet weggenomen, of wel? Hij heeft niet het pad begraven. Een pad is er nog, daarachter. Er zit alleen die, die engel voor. En dat zwaard, het brandende zwaard. En voor Mozes gaat dat vuur ineens spreken. Net alsof Adam, de mens, die in het achtersteel van de woestijn gekomen is. Net als Adam en die staat voor die Gerub. En hij gaat spreken. En het eerste wat hij ziet is dus dat brandende braamstruik. En, en, en dat wordt dan een engel van, van Yahweh genoemd. Boodschappen van Yahweh. In het brandende vuur dat de doornstruik aangrijpt en hij zegt Mozes, Mozes ga weg want het is de weg dan mag je niet helemaal niet komen ben je bent bijna bij de tuin van Ede nee dat staat er niet en hij antwoordt hier ben ik dat is eigenlijk dezelfde als wat Jacob zegt ik ben Jacob en Yahweh zegt kom niet dichterbij en doe je sandalen van je voeten dus hij mocht wel hier komen maar nu wordt het gevaarlijk door de sandalen van je voeten. Want de aardbodem waarop je staat is één met jou. Heilig. Daar heb ik heel lang over nagedacht. Waarom moest hij nou zijn, zijn schoenen afdoen? Heilige grond. Heilige ja. grond, ja, maar waarom was die grond heilig? Maar wat, wat verband had, wat had Mozes met die grond? Hij was eruit gemaakt. Er, is, er, er komt een moment in ons leven als wij, als wij hem volgen, dat we onszelf herkennen en leren kennen als mens geschapen uit aardbodem. En als we dat aanvaarden en willen leven vanuit die aarde die van God is, hè, want God heeft die aarde geschapen, hè, dan worden we met die aarde verbonden. Daar is de plaats waar Mozes geroepen wordt om herde te zijn, herder te zijn op deze aarde. Die plaats. Hebben we naartoe? Nou naar deze plek. Want hier is de, de weg naar de tuin van Eden. Dit is de weg naar de tuin van Eden. Hier, hier staat die Gerub. Hij vervolgt, ik ben de God van jouw vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Nou, wat had die drie mannen nou getekend in hun leven? Zij waren steeds God blijven volgen. Zijn beloften hebben ze geloofd. Ze hebben volhard. En ook al gingen mensen zoals Lot. Die dachten van hé, we gaan naar Sodom en Gomorrah. Want dat is als de tuin van Eden. Genesis 13. Nee dat was de tuin van Eden niet. Dat wisten ze. Abraham, Isaac en Jacob. God vestigt zijn koninkrijk niet nu hier op aarde. Dat komt nog. En ze zijn doorgegaan. Ze hebben de belofte geloofd. Die God ben ik. Die, en jij dient de God van Abraham, Isaac en Jacob. Maar hij blijft ook altijd Jacob. Hè? Die namen wisselen elkaar af. Mozes verbergt zijn gezicht in zijn armen. Want hij vreest het aankijken van de God der Goden. Als je op die plek komt. Waar je, waar je leven gestolen kan worden. Maar waar je tegelijk... Verbonden wordt met de aarde. Op een manier... die je misschien nog niet kende. Geworteld wordt met de aarde. Heilige aarde. Mozes wordt geroepen om een herder te zijn op aarde. En de herders naar Gods hart... die komen straks pas... als Yeshua het koninkrijk van God komt vestigen. Jefta. Ik heb het al een beetje vertelt. Richter 11, vers 1 tot 12. De Giliadiet Jefta nu was een strijdbare held, maar hij was het kind van een hoer. Giliad had Jefta echter verwekt. Ook de vrouw van Giliad baarde hem zonen en toen de zonen van deze vrouw groot geworden waren, joegen zij Jefta weg en zeiden tegen hem, jij zult in het huis van onze vader geen erfenis krijgen, want je bent de zoon van een ander uh, toen vluchtte Jefta voor zijn broers en ging in het land top wonen. En leeglopers verzamelden zich bij Jefta en trokken er met hem op uit. Waar ben je? Als jij in je leven staat. Zit je dan knusgezellig met je eigen familie of knusgezellig met je eigen collega's of knusgezellig in je eigen kerkje, Messiaanse groepje? Of durf je de wereld in te gaan? Met het woord van God. Durf je daar te staan? En de identiteitsstrijd aan te gaan. Want Jefta had dat hoor. Als zoon van een hoer. Verworpen. Zonder kans in deze wereld. En dan denken we soms, ja nee dat is uh, hè? Sommigen denken dan, ja dat is oude testament dat was, hè? Nee dat is heel reëel Dat is vandaag de dag nog steeds hè? Je kunt nog steeds uit een gebroken gezin komen Je kunt nog steeds uit een, een sociale uh, uh, Buurt komen waar je niet uh, spoort En waar niemand je aankijkt Waar iedereen om je heen gaat Dat brengt een strijd met zich mee Ik heb een buurman en daar ga ik weleens langs Omdat ik denk, dat is er zo heen Maar dat is een junk ja? en Een voetbalhooligan die heeft, en die loopt erom met een kale kop. En iedereen die vermijdt hem. Maar die hebben altijd die identiteitsstrijd. Dat gaat diep. Als je die strijd aangaat met jezelf. Maar je herkent jezelf als schepping. Voor Gods troon. Voor zijn aangezicht. En je wordt geleid naar het achterste van de wildernis. En dan gaat het er niet om. Oh yes, nu ben ik bij God. Nu ga ik eventjes bij hem naar binnen. nee. Maar het kan zijn dat God spreekt. En dat God je aanspreekt. En zegt en aan jou vraagt, wie ben je? Een rijke man, ook zo eentje. Marcus 10. Er zit een heel mooi verhaal achter. zodat dat lezen vanuit deze, vanuit de Torah en de profeten... Markus 10, vers 17. De rijke jongeman staat erboven. En toen hij naar buiten ging om op weg te gaan, snelde er iemand naar hem toe. Dat is Yeshua. En hij viel voor Yeshua op de knieën en hij vroeg hem, goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Je, je, je, zie nu, als je nu dat beeld van Mozes ziet zo, voor, die, voor, die, voor dat brandende vuur en, en die godsberg eh, zwaard, hè, dus als Adam als het ware, voor die gerub, aan de, aan de, als bewaker van het pad naar de tuin van Eden Wat moet ik doen om daar binnen te komen? <laughs> dat is mooi, vind ik mooi hoor. Hij viel ver op de knieën. Nou, daar zit je al goed. <laughs> en hij vroeg hem, goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En Yeshua zei tegen hem, waarom noem je me goed? Weet je wel wat goed is? Goed is tof in het Hebreeuws. En dat is niet alleen maar goed, wij zeggen, het, hoe gaat het met je, goed of slecht? Nou, gaat we goed? Tof is veel meer in het Hebreeuws. tof is helzaam. Genezend. Het is. Het is. Uh, uh, ja. Uh, het gaat verrukkelijk met me. Het gaat geweldig met me. Dan ben je in een staat van. heerlijkheid, zou je bijna zeggen. Als het tof met je gaat. Want God bracht de mens allereerst in de tuin van Eden. En daar was alles tof. Alles was zeer goed. Tof, maar ook krachtig. Zo krachtig goed. Dat de mens daar geen enkele angst had. En alleen maar verrukt was voor het aangezicht van God. Jezus zei tegen, noem je mij goed? Niemand is goed, behalve één, namelijk God u kent de geboden, om een antwoord te geven op je vraag, je zult geen overspel plegen je zult niet doden, je zult niet stelen, je zult geen valse tuigenis afleggen, je zal niemand benadelen, eer je vader en je moeder en hij antwoordde hem meester, al deze dingen heb ik in acht genomen van mijn jeugd aan, net zoals Mozes die in het achterste deel van de woestijn gekomen was en al die lessen al geleerd had en Jezus, Yeshua keek hem aan en er gebeurt iets en hij had hem lief en weet u dat dat de enigste keer is, en heel Marcus dat dit hier staat, dat Yeshua iemand lief krijgt? Dat is de enigste keer. U mag het van mij nalezen, dat is een goed iets om te doen. Het <lacht> is de enigste persoon in Marcus waarvan Yeshua, die Yeshua aankijkt en die zegt, Yeshua zegt, en Yeshua krijgt hem lief. Yeshua ziet, hij zit hier als een mozes op zijn knieën voor de godsberg voor de plaats van God zich openbaren kan. Eén ding ontbreek je. Ga heen. Verkoop alles wat je hebt. En geef het aan de armen. En u zult een schat hebben in de hemel. En kom dan, neem het kruis op en volg mij. Eigenlijk eigenlijk dezelfde soort opdrachten als Mozes krijgt. Doe de schoenen van je voeten. Laat de carrière als herder voor wat het is. Deze man was denk ik een aristocraat. Een man die zich naam had verworven, misschien van zijn vader, overgeërfd. Die hadden bedrijven, die konden dingen voor elkaar krijgen. Die had een economische status. Dat wordt ook hier zo afgebeeld, hè? Er was dus niet iemand, gewoon maar een timmerman of zo. En die komt bij de timmerman, Yeshua. En die vraagt hem, wat moet ik doen? En Yeshua geeft hem het antwoord wat hij wat ieder mens krijgen kan als hij op de knieën komt te zitten. Voor de levende God. Ja? Ingehaald door de ene familie of door de andere familie. Om hem een kopje kleiner te maken. En dat, dat was reëel hoor, voor hem. Als hij zeg maar zou doen wat Jezua zei als een bedrijven zou verkopen, was hij zijn naam kwijt. Was hij zijn opgebouwde erfenis kwijt. Was hij alles kwijt. En Jezua daagt hem uit. Durf jij het op te geven? Door de schoenen van je voeten en wordt mens. wordt mens op deze aarde. Die God, door God geschapen is. God heeft ons hier bedoeld. En niet in de hemel. Nu, op dit moment, heeft hij ons hier bedoeld. Op aarde. Om hem te volgen. En dan kwam hij ook tussen al die leeglopers terecht. Net als bij Jefta. Allemaal leeglopers en criminelen weet je wat Yeshua deed ik vind het zo mooi beeld Matthäus 21 gooit hij een tafel om en uh, Matthäus 22 zet hij een tafel overeind en op de ene tafel dat is een tafel met geld die stond in de tempel en hij wordt woest als hij het ziet en hij knalt hem eruit de mama zal niet heersen de aristocratie mag, <laughs> mag doen wat ze willen maar die zal niet heersen in Gods huis want dan kom je er niet als jij leeft om het geld, als jij leeft om de carrière, dan kom je er niet. En in Matthäus 22 zet hij een tafel op. Een feesttafel. Allemaal gerechten. Zet het allemaal klaar en nodigt mensen uit. Laten we even kijken, christenen en joden moeten we uitnodigen. Die hebben het boek, die hebben het getuigenis. Maar al die christenen en joden, die komen niet. Wat gebeurt er nou? Ja, nee, de een heeft twee ossen gekocht en de ander heeft een vrouw getrouwd en de ander heeft dit en die heeft dat. Oh, ja, nou ja, goed. Dan ga ik maar eens kijken of er nog wat zwervers en leeglopers zijn. Zoek maar op, Matthäus 22. Ik zit niks te verzinnen hoor. Ik vind het zo'n mooi getuigenis, zo'n mooi, zo mooi gelijkenis. Yeshua sprak een gelijkenis. Het koninkrijk der hemelen is als een... Gelijk aan een zeker koning die voor zijn zoon een bruiloft bereid had. En hij stuurde zijn slaven op uit om de genodigden voor de bruiloft te roepen. Maar ze wilden niet komen. Opnieuw stuurde hij slaven op uit, anderen. En hij zei: Kom nou, alles dat, ik heb de tafel klaargemaakt. De gemeste beesten zijn al geslacht. En alle dingen zijn gereed. Kom naar de bruiloft. Maar ze sloegen er geen acht op en gingen weg. De een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken. En de andere is zijn slaven, behandelen hem smadelijk en doden hem. dat zijn de herders naar Gods huid. die uitgaan naar de wereld en waar worden ze het meest verstoten en gepijnigd en vervolgd net als Jacob door Laban en door Ezo door hun eigen hè, familie en plaats van herkomst als je hem volgt is dat niet vrijblijvend je gaat een strijd aan hoor ben je daarop voorbereid? Toen de koning dat hoorde, werd hij boos. En hij stuurde zijn legers, bracht die moordenaars om en stak een stad in brand. Hij wacht een oordeel. Dat oordeel is nog niet gekomen. Hè? Dat komt als Yeshua komt. Dan zal hij de aarde zuiveren door zijn oordeel. Ja, er zijn wel oordelen gekomen, maar dan komt het oordeel. Toen zei hij tegen zijn herders, laat ik nu maar herders zeggen... Want slaven, dat is in het Hebreeuws betekent ze wel. Uh, ja, betekent eigenlijk geen slaaf in het Hebreeuws. Kan wel. Maar dat is wat er in, in Egypte gebeurde. Daar waren ze slaven. Maar in Israël zijn geen slaven. Dat is, er is zelfs een, een wet in Deuteronomium die zegt. als er een slaaf uit het buitenland komt. dan mag je hem stelen van zijn eigenaar. Dan mag je hem stelen van zijn eigenaar. Want slavernij is niet voor de mens bedoeld! In Israël zijn er geen slaven. Het woord Evet betekent dan ook geen slaaf. Maar betekent dienaar. Dienstknecht, Dienstknecht. En daar lezen we over in Ezekiel 34 deze week. De knecht Evet. Knecht van de Heer. Dus de herders. Dat zijn de herders van hem. Dat zijn de herders die geroepen worden. Om ja, uit, te, uit te rijken naar die leeglopers. En die in, in, in, in, in, uh, criminelen. En wie dan ook de bruiloft is wel bereid maar de genodigden waren het niet waard ga daarom naar de kruispunten van de landwegen en nodig er voor de bruiloft zoveel uit als u maar zult vinden landwegen en de kruispunten en die slaven gingen naar de wegen verzamelden alle die ze vonden zowel slechte als goede mensen en de bruiloftzaal werd gevuld met gasten maar er gebeurde wel wat onderweg die herder bracht ze niet alleen maar naar die zaal toe die sprak met hem. En hij ontwees hem. En in de Torah. En over het Evangelie. En tegen de tijd dat ze bij die tafel aankwamen. had hij een, een, een nieuw kleed ontvangen. Een nieuw leven. En zo kon hij binnenkomen. Maar er waren er ook tussen die zeiden: ja, nee, ja, nee. Als jij allemaal te zeggen hebt, de Torah, dat hoef ik niet. Nou, dan hoef je hier ook niet binnen te komen. Kijk maar. Toen de koning naar binnen was gegaan om de gasten te overzien, zag je daar iemand die niet gekleed was in bruiloftskleding. En hij zei tegen een vriend, "Hoe ben je hier binnengekomen, terwijl je geen bruiloftskleding aan hebt. En hij zweeg. Hm, hm. Wat die knecht van jou allemaal te vertellen had onderweg. Nee, dat moet ik niet hoor. Toen zei de koning tegen de dienaars, bind hem aan handen en voeten. Neem hem mee en werp hem uit in de bui buitenste duisternis. Ik wil terug naar Marcus 10 Want ik wil nog iets noemen Van die, die, die, uh, die rijke jongeling Die dus gevraagd wordt Om zijn schoenen uit te doen hè? De schoenen in de maatschappelijke tijd van toen Zijn aristocratische schoenen Hij had een strijd mee Nou dat geeft niet Dat geeft niet De man werd treurig over dat woord Dat is ook niet zo gek Want je geeft niet meer zo alles op dat moet je ook niet meer zo doen. Dat is niet iets om zomaar te doen. Want hij had veel bezittingen. En terwijl hij rondkijkt, zei Yeshua tegen zijn discipelen, hoe moeilijk kunnen zij die rijkdommen bezitten, het koninkrijk van God binnengaan. En de discipelen verbazen zich over zijn woorden. Maar Yeshua antwoordde opnieuw en zei tegen hen, kinderen, hoe moeilijk is het dat zij die op rijkdommen vertrouwen, het koninkrijk van God binnengaan het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van een naald gaat dan dat een rijk het koninkrijk van God binnengaat maar waar ben je rijk aan hè? deze man was rijk aan een sociale status aristocratische status maar dat kan elke rijkdom zijn hè? elke rijkdom kan je afgod worden en ze stonden nog meer versteld ze zeiden tegen elkaar wie kan dan zalig worden ja dat is ook Mozes die zat daar had zijn sandalen uitgedaan maar hij mocht ook niet dichterbij komen. Om binnen te komen op die godsberg. In de tuin van Ede. Dat is niet iets. van. Dat kan zomaar met een drie stappen plannetje. Of met een gebedje zus of een gebedje zo. Jezus keek, keek hen aan en hij zei. Bij de mensen is dat onmogelijk. Maar niet bij God. Want bij God zijn alle dingen mogelijk. En Petrus begon tegen hem en zei, zie wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Ik heb mijn schoenen uitgedaan en ik ben mens geworden met u. En Jezua antwoordde en zei voorwaar ik zeg u. Er is niemand die huis of broers of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers verlaten heeft omwille van mij en om het evangelie. Dit, dit, dit is ook niet, moet je ook niet te makkelijk opvatten hoor, want mensen hebben dit opgevat alsof ze dus maar hè, alles weg konden gooien. Heel hun familie weg konden gooien, halleluja, ik volg nu de Heer. Dat is ook te makkelijk. Dit gaat om de prijs die Jacob moest betalen. Toen Laban en hem afkwamen om een kopje kleiner te maken. Maar als je hier gebracht wordt in het achterste van de woestijn en je wordt gevraagd om je sandalen uit te doen. En bij God te zijn. Zonder je eigen pretenties. Maar gewoon. Als mens met de geschiedenis die jij gekregen hebt. Met het feit dat jij uit die aardkluid geschapen bent. En dat jij hier bedoeld bent op deze aarde. Doe je schoenen maar uit. Doe het maar. Voorwaar ik zeg weer, er is niemand van wie deze prijs betaald heeft. Of hij ontvangt honderdvoudig. En er staat er iets heel bijzonders. Alsof hij al wist dat christenen het altijd over de hemel zouden hebben. Nu in deze tijd. Nu in deze... Hij ontvangt honderdvoudig. Nu in deze tijd huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers met vervolgingen. En in de wereld die komt het eeuwig leven. Als je bij Yeshua komt en je betaalt de prijs, je doet je schoenen uit. Dan wordt de weg jou geopenbaard naar de tuin van Ede. Maar je gaat er nog niet heen. Je krijgt het niet gelijk. Je krijgt een roeping. Een roeping om je met die broeders en zusters te begeven. Al die mensen die veracht worden in onze samenleving. Om samen hem te dienen. Gewoon. Als knecht. Als dienaar. Zijn dienaar. En dan ziet de wereld je misschien als slaaf. Hè? Dat woord dat vind, ik, dat vind ik zo mooi dat het ook slaaf betekent. Want de mensen die denken dat je een slaaf bent. Misschien wel. Ah, daar heb je er weer zo een. Hè? Verslaafd aan God. Wie wil dat niet? En hij krijgt in deze tijd broeders en zusters. En vaders en moeders en kinderen en akkers met vervolgingen. Ja, dat, dat, wat in, in Matthäus 22 ook staat. Hè? Die slaven die gingen uit hier, eh, om, om dus de uitnodiging rond te brengen. En ze werden vervolgd, vermoord. En... Het, is niet mis. Het is niet mis. Daarom zegt Jeshua ook tegen, uh, tegen die uh, rijke man. Neem je kruis op. <lacht> Vervolging is je deel. Dan gaan we naar de psalm van deze week. Psalm uh, 44. Daar nou wil ik mee afsluiten. Voor de koorleider een onderwijzing van de zonen van Korach. Nou, Korach was een herder die in opstand kwam. Waarom? Hij wilde heersen over het volk. Hij wilde heersen over het volk. Hij dacht, die Mozes hè, die heerst over het volk. Dat wil ik wel. Dus hij ging naar Mozes Toen Moet je nou luisteren. Je neemt te veel op jezelf. Je, weet je wat? Wij zijn daar beter geschikt voor. Laten we dat eventjes de, de, de kaarten verdelen. Dan gaan we samen... Over het volk heersen. En er wordt niemand zo zwaar gestraft als Korach in de Torah. God deed iets nieuws. En hij barstte de aarde open. En Korach, wam. Nou, hij heeft toch zonen. En die zijn niet met hem verwoest. Maar die zijn wel door die ervaring heen gegaan. Die, zijn, die hebben een identiteitsstrijd in Israël. Ja, want ze hebben in één keer moeten zijn vader missen. Die vervloekt is in Israël. Die zwaarder gestraft is dan wie dan ook. Zij dragen eigenlijk de strijd, die identiteitsstrijd mee in hun leven. Die strijd uit nummerie. En vanuit die uh, strijd geven zij, zingen zij ook psalmen, schrijven ze psalmen. Uh, een onderwijzing staat er ook bij. Er zit, er zit diep onderwijs in deze psalmen. En dan wil ik eerst even beginnen in vers 10... U hebt ons verstoten en te schande gemaakt. En dat gaat over het moment dat ze dit zingen. Omdat u met onze legers niet oprukt. U duwt ons terugdijnzen te voor de tegenstander. En wie ons haat, plunderen ons uit ten bate van zichzelf. U geeft ons over als schapen om op te eten. U verstrooit ons onder de heidevolken. U verkoopt uw volk voor weinig geld. U verhoogt hun prijs niet. U maakt ons tot smaad voor onze buren. Tot spot en schimp voor wie ons omringen. Ga niet goed. U maakt ons tot een spreekwoord onder de hele volk. En doet de natie hun het hoofd over ons schudden. De hele dag zie ik mijn schande voor mij. En schaamte bedekt mijn gezicht. Ik heb al zoveel dingen gedaan. Hè. Dat is gewoon iets persoonlijks. Ik heb al uh, uh, proberen te doen. En als ik alles nareken wat allemaal gefaald is, wat allemaal mislukt is, wat allemaal niet gelukt is. Als dus ik dat eens in 2015 heb ik een stichting opgericht met een aantal mensen. Het is helemaal pot gelopen, helemaal misgelopen. Er is niks meer van over. En dan denk ik, ja, daar heb je zoveel energie aan gegeven, al die mensen bij elkaar weten te krijgen. En dan wordt het van je afgepakt. Nee, waarom hier? Nou, liever dat dan dat je zegt, uh, oké, okay, nou, dit, is, dit lukt niet, ik ga een andere methode proberen. Ik ga, in de, ik ga weet ik veel wat doen, ik ga een diploma dit of dat halen, ik ga namaken, ik ga geld verdienen in deze wereld. Kan ook, dan vergeet ik dat gewoon. Nee, ik ga de strijd aan, ik zeg, waarom heer, waarom is me dat gebeurd? Waarom is me dat gebeurd? En ik zing met de zonen van Korah. Want God heeft het in mijn leven toegestaan. Hij wil mij beproeven daarmee. Hij laat mij deze weg door de woestijn gaan. En hij wil nu juist mensen die die strijd aangaan. Hij wil niet mensen die het makkelijk krijgen. Mensen die het makkelijk hebben, die zijn er genoeg. En dan komen we soms op het punt, u hebt uw verbond verlogend. Dit alles is ons overkomen, vers 18. Toch hebben wij u niet vergeten, of uw verbond verlogend. Want zijn woord, zijn Torah, zijn verbond is vast, staat vast tot aan de grens van Gods Koninkrijk als Jezua komt om het Koninkrijk te vestigen. Tot dan is in elk geval de Torah gegeven en het verbond. Kunnen wij ingeleid worden? Kunnen wij op de knieën raken? Kunnen wij zijn stem horen die ons zegt, jij bent Israël! Halleluja! Amen. Ben je het dan al? Op een gegeven moment in de geschiedenis zei de kerk, ja wij zijn Israël, ja. Yeah! En ze vestigden een tempel en ze deden dit en dat en ze, ze dachten halleluja, we kunnen het andere volk vernietigen. En uh, uh, daar moeten we voor waken. Als je Israël genoemd wordt, betekent niet dat je ook gelijk bent. Daarom zei ik aan het begin al, Jacob, die blijft zijn naam Jacob behouden. En daarom spreekt Paulus ook over het Israël van God in gelaten 6 vers 16. Wanneer komt dat? Bij zijn komst. Dan zal Israël, het Israël van God, verschijnen. Want dat Israël van God bestaat in de opstanding. Net als die herders van God. De, herders, de zuivere herders naar Gods hart. Met de zuivere kennis en de zuivere wijsheid. Die komen er in de opstanding. Nou, die psalm gaat nog zo door. Het is een hele strijd in het leven. Als je een herder bent, een geroepen bent om herder te zijn, gewoon in dit leven, tussen broeders en zusters, dan moet je niet te veel in je kop halen. Want jij bent niet geroepen om Gods Koninkrijk te vestigen, alleen maar om uit te nodigen. Dan wil ik even een stukje terug, vers, vers 2 dan maar doen, beginnen. O God, met onze oren hebben wij het gehoord, onze vader hebben het ons verteld. U hebt een werk gedaan in hun dagen, in de dagen vanuit. Vanouds. U hebt de heidevolken met uw hand verdreven, maar hen geplant. U hebt Israël geplant. U hebt de volken kwaad aangedaan, maar hen zich laten uitbreiden. Want zij hebben het land niet door hun zwaard in bezit genomen. En hun arm heeft hun geen verlossing gegeven, maar uw rechterhand. Uw arm en het licht van uw aangezicht omdat u hun goed gezind was. En u bent mijn koning, o oh God. Gebied daarom volkomen verlossing voor Jacob. Jacob. We zijn nog niet Israël, hè? We zijn Jacob. Maar we worden Israël genoemd. Halleluja. Door u stoten wij onze tegenstanders neer. En uw naam vertrappen. In uw naam vertrappen wij die tegen ons opstaan. Messiaanse revolutie. Maar dan wel met het, met het hart van een herder. Want we moeten niet doen zoals Mozes: en zeggen tegen die herder van Midian: Nee, joh, ik weet meer van God dan jij, laat me dat maar eens eventjes duidelijk maken. Maar zo werkt het niet. De herders naar Gods hart. Godsknecht in Ezekiel, dat is ook nog weer mooi om erbij te halen. Die, die zal God doen opstaan. Maar dit zijn die herders naar Gods hart. Die God allemaal zal dan opstaan. Als navolgeling van die ene knecht God. Yeshua de Messias. Zal hij een hele kudde. Heel Israël. 144.000. Het is een symbolisch getal. Hè? Zijn er niet letterlijk zoals de Jehovah's getuigen er denken soms. Maar dat zijn die herders naar Gods hart. En die zullen over heel de wereld uitgaan. Op een nieuwe manier. Daarover lezen we in Ezekiel. Wat verderop. Dan zal Jezus de vorst van Israël, die zal de herders een erfenis geven. De priesters en de levieten. En de priesters krijgen een erfenis, waar dan ook in de wereld. En de levieten die krijgen een leengoed. Een pacht. Een pachtgoed. Maar goed, dat is een heel, heel ander verhaal weer. Dat is als zijn rijk aangebroken is. Dan zal hij het Israël van God, de herders naar zijn hart. Die zuivere waarheid hebben. Zuivere kennis. Met wijsheid zullen kunnen brengen aan de volkeren. Daar wachten we op. En tot zover mogen wij herders zijn en geroepen zijn, zoals die rijke jongeling, om als onze sandalen van onze voeten te doen en met de aarde één te zijn waarop we gezet zijn, geplaatst zijn. Geroepen zijn. En niet te veel met onze kop in de hemel te hangen. Want dan komen we straks wel. Amen.